Op 106,9. Straks meer. M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De val van de Syrische president Assad is nabij. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie, Barak. Volgens hem zal het einde van Assad ook een grote slag zijn voor Iran, de aardsvijand van Israël.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 Hoe muzikanten onderling de mooiste dingen kunnen maken. En ook hele andere dingen kunnen doen dan je van ze gewend bent. Omdat je alleen maar eh, de opname van hun eigen groepje hebt. Dit was dus eh, Ike Cubic En met een groep waar Freddie Roach op het orgel speelt. Orgel, eh, het hermendorgel is eh, een geliefd instrument. In de jazz is eh, naar verhouding niet zoveel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 It ain't what you do.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 Mm-hmm.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 Thank you. Mm-hmm. Bill Evans dat hadden we en we zijn alweer aan het einde van het programma ik uh, hoop dat u allemaal het leuk gevonden hebt, hebt. dat we uh, sprongen maakten dwars door de muziek heen in een soort ketting jazz programma vanmiddag gaan we allemaal naar uh, de krocht, naar Lydia van Dam en ik besluit met het thema dat alle muzikanten altijd ter wereld uh, roepen it don't mean a thing if it ain't got that swing tot volgende week tot zover het ritme van ritme via de kabel op de kabel